boy Wat een the...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 Volgens de beroepsorganisatie lopen de wachtlijsten voor ingrepen als huidtransplantaties en borstreconstructies steeds verder op. Maar het ministerie van Volksgezondheid heeft het aantal opleidingsplaatsen voor plastische chirurgie gehalveerd. Zowel dit als volgend jaar kunnen maar zeven artsen aan de opleiding beginnen. Volgens de vereniging wordt bij het ministerie gedacht dat plastische chirurg chirurgen niets anders zijn dan botox -spuiters. De chirurgen wijzen erop dat het overgrote deel van de operaties noodzakelijk is. In het Erasmus Medisch Centrum is de wachttijd voor een borstreconstructie inmiddels opgelopen tot een jaar. Een Arnhemse gemeenteambtenaar wordt verdacht van verduistering. De afgelopen drie jaar zou hij 150.000 euro in eigen zak hebben gestoken. Volgens de gemeente Arnhem deed hij dat op ingenieuze wijze via boekhoudkundige transacties. Het vermoeden van fraude ontstond afgelopen voorjaar waarna de ambtenaar werd geschorst. Inmiddels is uit onderzoek gebleken om welk bedrag het gaat. Landenaar heeft bekend dat hij fraude heeft gepleegd. Pas als het onderzoeksrapport klaar is... beslist de gemeente Arnhem welke vervolgstappen worden genomen. De twee overvallers die vorige week in Amsterdam... aan een grote politiemacht wisten te ontsnappen, zijn opgepakt. Een van hen werd aangehouden op het politiebureau... waar hij aangifte kwam doen van vermissing van zijn paspoort. De ander werd vervolgens thuis gearresteerd. Mogelijk zijn ze ook verantwoordelijk voor andere overvallen... De twee waren vorige week vrijdag een schoenenzaak aan de Amsterdamse overtoon binnengedrongen... en hadden daar gedreigd met vuurwapens. Een grote politiemacht en een helikopter begonnen vervolgens een klopjacht... en de straat werd afgezet. Toch wisten de twee overvallers toen te ontkomen. Dan het weer bewolkte af en toe regen of motregen, vooral in het noorden. Maximaal rond 13 graden. In het weekend iets zachter, regenachtig en een stormachtige wind. Dit was het NOS. Hallo Hallo bedrijfseigenaren.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 Gonna itch and burn and stay You wanna see what the scratching brings Ways that leave me out of reach Breaking on your back like a beach Will we ever live in peace As those that can't do ja ZFM Doe je So di dat un po', quando corro la mia vita, Ik più forte non si può, anche se la mia testa è un via moet. di fantasie dat ik moet. Ik weet dat ik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 How to fake it and I know just how to ski I know just when to fake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 is wat ik zei tegen haar, shit yeah. Die dagen daarna met sms gevuld Heen bericht, terugbericht, geen bericht Shit, de spanning aan het wachten op het geluid van de Het zat snor, maar ik wou de vlag niet uithangen. Hangen ik me verre van de player Dus speelde het op safe Vroeger mijn eerste date ergens in een café. Zo'n gezegd kwam ze rustig aan gewandeld. Een onverduidelijk geval van elegantie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 Fantastisch toch en Nog meer jij is fantastisch toch Dit is CVR